Kees Groot met het NOS-journaal. Rusland houdt vol dat het niet betrokken is bij het neerhalen van vlucht MH17. Een generaal zegt dat er geen Russische raketsystemen vanuit Rusland... de grens met Oekraïne zijn overgestoken. Een internationaal onderzoeksteam concludeerde vandaag... dat de MH17 met een Russische boek is neergehaald vanuit rebellengebied. Maar volgens de Russische generaal is die conclusie gebaseerd op twijfelachtige gegevens... van internet en de geheime dienst van Oekraïne. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de bevindingen van de onderzoekers goed deels verzonnen. De veiling van portretten van nazi-kopstukken in Enschede gaat niet door. Gisteren reageerde het Centrum Informatie en Documentatie Israël woedend op de geplande veiling van de portretten van onder andere Adolf Hitler en Heinrich Himmler. Het Twents Veilinghuis ziet de schilderijen als kunstwerken, maar heeft uit respect voor mensen die aanstoot nemen aan de werken besloten ze toch niet te veilen. Vrouwen kunnen voortaan tot hun vijftigste een IVF-behandeling krijgen met een donoreiscel. Minister Schippers neemt een advies over van gynaecologen. Nu is de grens nog 45 jaar. Voor vrouwen die IVF willen met eigen eicellen blijft de leeftijdsgrens onveranderd op 43 de Nederlandse toerist die in Myanmar vastzit voor heiligschennis... omdat hij een boeddhistisch ritueel had verstoord, zegt dat hij spijt heeft. Hij zegt dat hij niet wist dat hij een religieuze ceremonie verstoorde... toen hij vorige week de stekker uit een versterker trok... die werd gebruikt door monniken bij hun preken. Hij was boos omdat hij werd gewekt door het geluid. De man heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Hem hangt een gevangenisstraf van twee jaar boven het hoofd... maar waarschijnlijk wordt hij Myanmar uitgezet. Het weer, het is droog met vanavond vooral in het westen en noorden bewolking. Morgenochtend wel regen, eerst in het noordwesten, later ook in de rest van het land. Het wordt dan 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. The Darkest Room van Skid Row. Ja, ik geef toe, hij was wat heftig. Hij rolde wel, ja, wel fijn naar binnen... maar hij viel een beetje hard naar beneden... bij sommige mensen. <laughs> ja, nou ja, goed. Weet je, ik kan, ik kan de klassieke muziek gaan draaien... maar ja, dat moet toch elektrisch zijn. Want anders dan, ja, dan heb ik er dus iets van. Hmm. Ik neem jullie even mee naar... Uh, naar Amerika toe. En wel naar Boston. En waarom? dat het meer is als een gevoel. Je luistert naar ZFM Zandvoort, mijn naam is Willem Bruist... Met feeling. Kijk, dit zijn vitamintjes, dit zijn vitamintjes. Maar ja, we moeten nog eventjes een rustpuntje hebben en uh, dan doen we gelijk even een verzoekje. En dat verzoekje, dat is niet zomaar een verzoekje, dat gaat helemaal naar Amerika. Naar nou, Erwin. Black Velvet van Alena Miles. Alena Miles, ja eigenlijk, hoort het hier niet tussen, maar ja goed. Uh, hier is zo verschrikkelijk veel geld opgeboden op dit nummer... dat ik zeg van, nou ja goed, van dat geld kan ik twee dagen kuren zou. Dus ja, ik ga het maar doen, denk ik. <lacht> dat was een grapje, beste mensen. Jawel. Ja, van Alena Miles naar... Uh, even een bruggetje slaan natuurlijk. Naar een nummer van Wingen. En dat nummer dat heet Miles Away. Dus ja... Ik zal hem er even achteraan piepen. En, uh, dan moet je me vertellen wat je ervan vindt... wat uiteindelijk draai ik voor jullie en niet voor mezelf. Al lijkt het er soms wel op, want ik zing net zo hard mee. Dus vertel het maar, het volgende nummer is van Winger... en ik wil graag weten wat jullie ervan vinden. Nou, ah, dit was uh, Miles Away van Winger. En uh, ik krijg dus uh, wel uh, een berichtje van, uh, van, god, ja, het is wel een goed nummer. En ander zegt van, ja, ik vind het eigenlijk geen goed nummer. En uh, er was zelfs eentje zegt van, het aantal gitaren valt mij een beetje teren. Ja, ik zou zeggen, uh, droom lekker verder en uh, je luistert maar. En dat doen we met Ronnie James Dio en Ingwie Malmsteen. Het is een cover van uh, Aerosmith. Ik persoonlijk vind deze beter, maar ja. Wie ben ik? Willem Bruis is de naam. Ik zie allemaal luchtgitaren, jongens. Nijmegen, kom maar. En er komen geluiden dat het nummer van Ergas met beter is. Ai, ik heb bijna een taart gestuurd, maar dat gaat nou niet gebeuren. Nee. We gaan verder met de Motorcycle Emptiness Manning Street Preachers. Tot 10 uur zie je antwoord Rock. Met Street Spirit, oftewel fade in fade out. Fade out, fade in. Gewoon, Willem, heb je zelf ook een favoriet? Jazeker. of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering, as the battle raged high, And In the fear and In every life De Dire Race Brothers in Angers En je hoort het eigenlijk allemaal bij ZFM Zandvoort. En ja, het is uh, het station waar muziek in zit. Maar dat is een slogan van een ander station eigenlijk. en dat geeft niet. Wij hebben de zee, wij hebben het strand, wij hebben de muziek. En wij hebben de beste luisteraars die er zijn. Dankjewel. Clitorine van Bush, jawel. Die president Bush, nee, de band Bush. Helaas een uh, één-dag vlieg. Jammer genoeg. En vroeger had je al de A-kant en de B-kant. Ja, beide kanten. Mooi, eigenlijk vind ik nummer. Hmm. We gaan even naar de Elman Brothers, Jessica. Tot 10 uur. Willem Bruist. Zierf Ja, Jessica van Elmer Brothers. Want Elmon Brothers Band is het eigenlijk, hè? De ABB, noemen ze het ook wel. We gaan richting de klok van 10 uur alweer. De twee uurtjes zijn uh, verschrikkelijk snel gegaan. En uh, normaal gesproken hebben wij uh, onze top DJ. Dus, uh, nou, nou ja, top DJ. Het is wel een kleine DJ. Een klein mannetje, 1,34 is die. En uh, ik noem geen naam, want dat, uh, dat vindt hij niet leuk, Charles. <coughs> hij zou normaal uh, tussen eb en vloed doen. Maar de omstandigheden uh, hebben we dus geen uitzending van eb en vloed. Nou, ik heb mijn playlist dus aangepast op, uh, op twee uur. En om er te zeggen van, uh, god, we gooien er twee uurtjes uh, bij achteraan. Dat wordt wat problematisch en uh, dat wil ik jullie ook niet aandoen als luisteraar trouwens. Ik ben wel ontzettend blij met alle verzoekjes, alle respons die, uh, die ik voor de uitzending heb gehad, die ik nu heb gehad. En ik denk dat het wel een goed idee is dat we met z'n allen gewoon een, uh, een soort van een uh, ja een, een, een, een classic rock top 50 maken. Maar dan gewoon met z'n allen. Dus, uh, en dat zullen we dan uh, doen, of dat kunnen we dan doen, uh, zo rond november. Vind ik wel een strak plan. En dan, uh, dan gaan we dus de volledige vijfde draaien, maar dan met de nummers die jullie leuk vinden. En uh, die jullie dus ook samengesteld hebben. Ik voel me dan net zo'n iemand van, van Veronica, weet je wel. Die zegt van, uh, stuur je in, stuur in, stuur in. Ik zeg gewoon, stuur in. Ik kan jouw schreeuwen? Ja. <lacht> Oké, okay, dan heb je zes minuutjes en dan, uh, dan zit het er alweer op. Ik heb uh, nog een nummer klaar staan. Uh, uh, dat was, is eigenlijk niet zomaar een nummer. Er is eigenlijk geen één nummer die ik draai. Het hadden allemaal een iets zachter, iets zachter, iets zachter. Dat ding in de buur. Ja, ding in de buur. Het is een nummer van Tin Lizzie. Jawel, whisky in the Jar en dan in de uh, live versie, want het, uh, ja, dat vind ik toch wel apart eigenlijk. Ik uh, neem nog geen afscheid, dat doe ik zo meteen, wel ik wil in ieder geval wel iedereen bedanken. Binnenland, buitenland, binnen Zandvoort, buiten Zandvoort, Vond voelt helemaal geweldig. Whisky in the Jar We just came from Kerry yesterday, you know. The car can Kerry mountains. The only reason we can't play Whiskey in the Jar" is because Scott doesn't know it. And Snowy doesn't know it. But Midge over here, he knows it. en zo heb je kunnen luisteren naar G.V.M. Zandvoort. Met de mooiste snaren, zeg maar. De mooiste snaren, mooiste gitaren. Ik heb een heleboel respons gehad en uh, ja, ik ben er blij mee. Nieuwe luisteraars erbij. Geweldig, tot in Toscana toe, beste mensen. Jawel. En Nijmeetje natuurlijk, hè. Helge <laughs> bedankt. Ik laat hem even doorlopen tot de klok van tien uur en dan gaat hij op automaat. Ik wens jullie allemaal een hele fijne nacht. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Dag. For me, I like sleeping Especially in my mother's is taper Will the devil take that woman For oh, here I am in a ball and chain But she'll wake up as you're gonna die